Welkom terug voor het tweede uur Zandvoort draait door. Dus niet de muziekboulevard, maar Zandvoort draait door. Met uh, in dit uur nog de Gouden ouwe van de Week. Het weer. Die scope van de Week. En dan zijn we er weer doorheen. Maar goed, uh, morgen zijn we er dan ook weer zoals die twee waarzegters tegen elkaar zeiden van... Hey meid, wat zie jij de volgende week slechter? Gaan we nu beginnen met Broken Wings, Mr. Mister. Mr. Broken Wings. Um, dinsdag 6 maart is er een informatieavond over de ontwikkeling van het badhuisplein. Tijdens twee informatieavonden vorig jaar gaven de omwonenden en de ondernemers al een aantal wensen en zorgen door. Waaronder uh, het uitzicht vanaf het kerkplein, uh, de parkeerbehoefte die uh, waarschijnlijk zal ontstaan. Um, daarvoor bent u uh, dinsdag 6 maart van harte welkom in de Blauwe Tram om acht uur, en de inloop is vanaf kwart voor acht, um, om uw mening te geven over en uw ideeën te geven over. Dus, um, ik zou zeggen, als u daar een belang heeft, zeker gaan. Ik moet heel veel klikken. Maar ik weet niet hoeveel het... Uh, man, man, man. One, two, three. Sofia. Bella! Bella! Baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh You're rubbing your dirt on everyone's curves. You know how to be a. Okay. ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gusta es un poco más. Okay. Hola. Baby, just hush the talking and I let my loving, in your mind If love's the game, let's play it De rest moet zeggen 1, 2, 3. Gewoon 1, 2, 3. Een deel is Spaans, deel is Engels. Ah, die zijn we geestelijk van in de geestelijk dan van niet naar In Haarlem is een uh, dame overvallen door iemand die zich voordeed uh, als thuiszorgorganisatie. Uh, ze werd binnengelaten met haar eigen naam Saskia en vroeg de, de vrouw in kwestie om uh, als gezondheidscheck. Even de trap op en neer te lopen. Terwijl de vrouw voldeed aan dat verzoek. Verschafte de dame in kwestie zich uh, toegang tot de woonkamer. En nam daar enkele waardevolle voor mee. Ja, goed. Je moet ik het maar hebben. I'm gonna stay Looking for a little Confirmation Ik like to listen to you talk, The Brahms. Golden Oli. Ja, en we hebben weer een Golden Olie. Nou draaien we bijna alleen maar Golden Olies, dus Een beetje misschien dubbel op. Maar goed, we hebben, ik heb gekozen voor Walk of Life, Dire Straits. Ook alweer het 1985. Het nummer zou bijna niet op de LP Brothers in Arms verschenen zijn. Want de producer zag het niet zo zitten. De bandleden wel. Dus zo is hij op de LP gekomen. Hij is niet zo heel hoog in de eh, Nederlandse top 40 terechtgekomen. Op nummer 10. Dat was de hoogste notering. En hij wordt een beetje gekenmerkt door een orgel. Wat uh, de hoofdmelodielijn bepaalt. En natuurlijk de stem van Sting. Ik En die twee nummers niet eens aan elkaar halen. Money for Nothing en uh, Walk of Life. Echt wel. Want dit is Walk of Life. En deze... Oeh. Een mooie stilte aan het begin van het nummer. Heel goed luisteren, hoor je hem binnenkomen. Maar dit is dus Money for Nothing... deze keer dus wel met de stem van Sting. En hoe twee achter elkaar. Dus, um, voor degene die uh, mogelijk nu uh, last hebben van oprispingen, stop we even met dit, uh, dit nummertje. Um, de volgende is Big Log van Robert Plant. Robert Bland. Nou, uh, denk ik, gok ik, zomaar dat het ongeveer weer tijd is voor het weer, weer Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De zon laat zich vanmiddag geregeld zien, maar er trekt ook een sluierbewolking over. De temperatuur loopt op naar ongeveer min 2. Het voelt echt een snijdend koud aan vanwege de vrij krachtige uh, wind aan de kust en op het ijsselmeer. Hard tot stormachtig en hij waait uit het oosten. In de windstoten zijn uitschieters boven de 80 km per uur mogelijk. In de nacht na vrijdag, dus vannacht, vriest het opnieuw matig met minima tot min 7. Morgen schijnt het zonnetje, maar gaandeweg meer bewolking en in de avond kans op lichte sneeuw. Het wordt maximaal ongeveer min 1 en de wind blijft krachtig en waait uit het oosten. In het weekend neemt de kou wat af en krijgen we temperaturen van ongeveer 3 graden zaterdag tot 5 graden in zon, op zondag. In een zondag krijg je nooit temperatuur. Maakt niet uit. Op die van de maar goed. Um, in de Zandvoortse duinen zijn yucca's aangetroffen en ook direct vernietigd. Het gaat om de yucca flaccida, uh, die uh, in, op enkele duintoppen in het duingebied Kraansvlak uh, voorkwam. Het gebied is onderdeel van het Natura 2000 gebied, Kennermaland Zuid. Um, de exoot die vormt een bedreiging voor het duingebied en is daardoor, daarom opgeruimd. De planten die kun je herkennen, die hebben een leerachtig blad met een scherpe punt. En ze kunnen hele forse struiken uh, vormen. Je ziet ze ook regelmatig in voortuinen. Waarbij dan altijd uh, de vrees moet hebben dat er een keertje iemand zijn oog kwijtraakt. Want die dingen zijn echt heel scherp. Um, de voortplanting normaal gesproken gebeurt in Amerika. Want daar komt hij vandaan uh, door een insect, de yucamot. Ik heb er ook niks zin in doen dat dat beest zo heet die andere planten bestuit. Maar die komt in Nederland niet voor. Dus de grote vraag is van... hoe komt die hier? En wat we eraan gaan doen? Nou, dat wisten we al. Eurythmics. Here comes the rain again. Maar met een grote, dikke zucht komen ze in de kamer. weer... Pff, wat is er? Ik ze zeg, nou, die, deze puzzel is veel te moeilijk. Veel te moeilijk, wat puzzel is dat dan? Nou, eentje met een hele grote rode haan. Ja, dan kom ik even kijken. Dus ik kom maar even kijken. En ik zeg tegen, haar, nou, als je nou alle cornflakes weer terug doet in het doosje, dan praten we nergens meer over. Nakam Wood, Amy Stewart. Welkom we gaan meteen door met de uh, Saturdays en Florida. Yeah, Florida Hi. MOLIE OONA VANESSA Michelle. WHAT YOU DOING SATURDAY GIRL I'M DOING NOTHING niets. AT LEAST I'M DOING NOTHING WRONG AND I'M ON MY OWN AND TURN OFF MY TELEPHONE If nothing's GAME NOTHING'S ONE You can say whatever, I don't care hey. And if you want Het is weer tijd voor de bioscoopagenda. Um, van Circus Antwoord natuurlijk. Van 1 tot en met 7 maart. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, woensdag om half 2. Early man. Alle leeftijden. Ted en het geheim van koning Midas. Op donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, woensdag om half 4. Fifty Shades Freed. Donderdag, zondag, maandag, dinsdag... Om acht uur, vrijdag en zaterdag om zeven uur. De computer. Oh, com dus sorry hoor. De commuter, vrijdag en zaterdag om half tien. Cinema Nostalgie, dinsdag om half twee, The Greatest Snowman. En de filmclub, All the Money in the World, woensdag aanvang half acht. Dus ik zou zeggen, als er wat tussen zit. Ga uh, gezellig uh, richting de film. Altijd de moeite waard, vind ik zelf. By the ocean, DNCE. Oh, no, see you walking around like it's a funeral. Not so serious, go out those feet, cold. We just get it started, don't you? Tiptoe, tiptoe. Ah, waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. Ah, you should be rolling me, you should be rolling me. Ah.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 Het is nog een beetje te koud hoor weet ik om uh, cape by the ocean te eten. Maar eens wachten tot al die strandtenten erin staan. En dan, uh, dan kan het wel weer, denk ik. We gaan weer door met een oudje. De hollies. Hong, Call cool woman in a black dress. De Zandvoortse krant heeft een uh, tussentijdse enquête gehouden. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. En dat heeft wel een verrassende uitslag gegeven. 91 respondenten hebben ervoor gezorgd dat GroenLinks de winnaar is. En de VVD op de tweede plaats. Um, de vraag is alleen, en die stelt de Zandvoortse krant zichzelf ook al... of het een representatieve enquête is. Um, blijft verrassend. We gaan door met uh, Dusk dawn.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 I wanna see the sunrise And your sins just Me and you Light it up On the run Let's make love Tonight May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 It's just me yeah. Zomer of winter, altijd weer ZFM. Nou was het, uh, vandaag de, uh, was het de koudste februari, 28 februari in Noord-Holland ooit gemeten. Um, toch is er in Haarlem de ijssalon opengegaan. De timing is wat ongelukkig, maar volgens de uitbaatster is ijs, is ijs. Dus iedereen eet het toch wel. Next to me, Imagine Dragons. I am, but still you, still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages. Next to me, Imagine Dragons. We zijn er weer doorheen.